Het weer. Af en toe regen, overdag mogelijk wat zon... maar ook de hele dag buien. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. over oude muziek gesproken. Deze muziek werd gecomponeerd in 1943... door Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II. Een liedje uit de musical Oklahoma. Je kon luisteren naar Oh, What a Beautiful Morning. En het werd er uitgevoegd, meen dames en heren... door onder onderleiding van Ray Conniff. Jaren 50-muziek, toen werd het opgenomen. Goedemorgen allemaal, welkom hier bij De Nachting. Anders de Vader op Radio 1. Ik zie... Ik, ik zit naar buiten te kijken en het valt me nu alweer op... Dat het dan weer later licht wordt. Ja. ja, we gaan toe naar de donkere dagen voor kerst. Het zit er niet, het is niet anders. Goed, wat gaan we dit uur doen? Ik heb nog een vrij boek hier voor me liggen. Een boek namelijk Zwarte Silvester. Geschreven door James Worthy. Een echte thriller. Dus als je op vakantie wil gaan en je denkt... Van, ik heb zin om een spannend boek mee te nemen... je kan dat boek winnen en ik zal dadelijk een vraag stellen. Met betrekking tot James Worthy. En dan... Kan je het antwoord uh, melden naar uh, de nacht, vindt En dan weet je volgende week of je in het bezit bent van dat boek... en of je het in je koffer kan stoppen, voor zover je geen e-reader hebt. Want dat doen tegenwoordig ook hoop mensen... en hoeven ze niet zoveel boeken te showen. Um, wat hebben we verder nog te doen dit uur? We hebben nog drie Franse platen op een rijtje, zoals gebruikelijk in dit uur. En nou, verder misschien nog een eigen opname, je weet het niet. We zijn even tot zes uur hier met de nacht, vindt De vader op Radio 1.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 take care of all that I do, oh, Lord, I'm getting ready to leave. Then we'll be waving hands, singing, breathing, singing, standing toes, now coming easy, oh, no more looking down. I'm a getting ready to sing, oh, then we'll be waving hands, singing freely, singing, standing toes, now coming easy, oh, no more looking down, honey, can't you see me, oh, Lord, I'm a getting ready, oh, Lord, I'm a getting ready. Getting ready. Hoorde een opname uit de eigen archieven. Vaderarchieven van 6 juli, jongsleden. In de Hilversum 3 studio. Hilversum 3 studio. Dat klinkt lekker ouderwets. Laat ze daar maar niet horen. De 3FM studio. Daar werd dit opgenomen. 6 juli, jongsleden. In het programma van Timur Perlin. Die op dat moment Giel Belen verving. Want die was op vakantie. I'm getting ready. Hoorde de zang van Michael Kiwa Nuka. De volgende zanger. Die is op dit moment uitgebreid aan het toeren. Ergens aan de andere kant van de wereld. Maar in november, dan is die in de Benelux. Götje, hier is met zijn nieuwe single, I Feel Better... Door de motor van de jaren 60. Gotje, de nieuwe single heet I Feel Better. En de man gaat binnenkort uitgebreid toeren in Zuidoost-Azië. Daarna gaat hij naar de Verenigde Staten toe. En is zal dan in de herfst van dit jaar. Zijn optredens doen in onder andere de Benelux. Er is een optreden van hem 1 november in het Sportpaleis in Antwerpen. En 10 november dan staat hij in de Heineken Musical Goetje. De nieuwe single is I Feel Better. Al eerder deze nacht heb ik verteld dat ik een boek in de bar in de aanbieding heb. Dat is namelijk James Worthy's jongste... Uh, pennevrucht Zwarte Silvester. Wat gebeurt daarin? Het gaat over het leven van een uh, alleenstaande vader, Rufus Opperman. Hij woont samen met zijn zoon. En die zoon die, uh, krijgt op een gegeven moment te horen dat hij ongeneeslijk ziek heeft. Maar die zoon die wil zich onsterfelijk maken. Op een lugubere manier. Dat dus allemaal kan je lezen in James Worthy, Zwarte Sylvester. Wil je dat boek winnen, dan wil ik het antwoord op de vraag. De James Worthy, waar ik het over heb, die is ook uh, columnist bij een dagblad. Welk dagblad? Het antwoord dat kan je mailen naar De Nachtgingt anders. En de mailbox daarvan kan je vinden via www.vara.nl. www.vara.nl om bij de mailbox te komen van de... Nacht klinkt anders met het antwoord op de vraag... James Worthy, voor welk dagblad is die columnist... Dus als je het antwoord weet op de vraag voor welk dagblad schrijft James Worthy een column, dan kan je zijn boek Zwarte Sylvester winnen. En het antwoord dat moet je dan mailen naar Vara. De nacht klinkt anders. Je kan er terechtkomen via www.vara.nl. En dat even gezellig mailen. Goed, je hoorde! Achterin volgens Play Dead van Björk. En vervolgens een nieuwe single van Marco Z Die heeft een tijdje geleden een hit gehad met... Uh, I'm a bird, I'm a bird, I'm a bird. Dit is de van Endless Beat Together. Net als Gotje ook weer gebaseerd op die oude Motown-sound van Wel eer En nu we het daar toch over hebben. Echte Motown-sound. De jaren 60. The Springs Baby Love gaan ze zingen. Go, Our Love Go een heel groot succes. was... Kregen de producers Holland, Doge en Holland van Very Gordy de opdracht van. Nou, maak nog zo'n plaat als Where Did Our Love Go? Want dat scoort wel. En wat gebeurde? Baby Love werd een nog grotere hit dan Where Did Our Love Go? Je hoort dus de Supremes uit het Motown-tijdperk, de jaren 60. De drie Franse platen, daar uh, ben ik aan toegekomen hier in de nacht, Vindt. Het anders, je gaat zo dadelijk luisteren naar een uh, redelijk recente opname van. Uh, Zo'n zeven jaar geleden alweer. Je train des pieds van de zangeres Olivia Ruiz. En dat wordt voorafgegaan door een jaren zeventig opname van Alain Souchon Bidon. Maar eerst laat ik je iets horen wat je misschien eerder uh, afgelopen avond hebt gehoord. Namelijk aan het begin van de avondetappe. De avondetappe van uh, Mart Smeets. Die begon met een filmpje waarbij... je uh, prachtige beelden ziet van de Pyreneeën. Heb je dat niet gezien? Je krijgt vanochtend om tien voor twaalf... nog de herkansing, want om tien voor twaalf... dan wordt de avondetappe nogmaals herhaald. Maar nog maar even terugkomen op die prachtige beelden van de Pyreneeën. Daar zat een plaat bij. Frans, Françoise Die Mag rijden er maar een gedeelte van? Maar wij hebben bij de nacht, klinkt anders, draaien het helemaal. Voilà, hier is voilà van Françoise die... Ja,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 Je croyais j'étais coureur, j'arrivais des 24 heures Avec mon casque en couleur, alors admiration Je lui disais drapeau à damier, dérapage bien contrôlé Admirateur fasciné, télévision Elle me dit partons à la mer, dans ton bolide de l'air Elle passe par le 80, ma traction, consternation. Je suis mal dans ma peau, un coureur très beau. And I just go with ma pince à vélo, je suis bidon.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 I'm and I just go with my pants a bike, I'm Vraiment mijn Joyeux bordel dans mon café Casseroles. Je n'aime toujours pas l'école. Ecorcher mon visage, décorcher mon visage. Chansonnière Olivia Ruiz, Je train en dat werd verfraaid door Alain Souchon met bidon... en François Zardy, Zong, voilà. Zoals ik al zei, het is uh, het begin van de avondetappe van gisteravond. Je kan de herhaling zien om tien voor twaalf op Nederland, één vanochtend. Het begint allemaal wat vroeger, die uh, Tour, om een of andere reden. Het is een uh, bergetappe die uh, de renners weer gaan doen. Nou, Je hoort er een heleboel over de komende middag in de Radio 1 Sportzomer. Um, televisie, ja, nu we het daar toch over hebben, zondagavond. De eerste aflevering van Zomergasten. En de gast die de reeks mag openen, dat is Henny Vrienden. I'm een najaar in Gelredoom optreden. Maar Henny Vrienden die is dan voor een optreden... in zomergasten aanstaande zondag te zien. En dan wordt hij ondervraagd door Jan Leijers. Jan Leijers, die in een ver verleden muzikant was... bij de groep Soul Sister. Uit die periode laat ik er nog eens een keer luisteren naar het nummer Broken... Ook van Soul Sister met in de geledere Jan Leijers... die dus aanstaande zondag dit gaat presenteren. De zomergasten... ...komt de pianist hierover, de Bagger Wesseltoft. Dat is zijn naam en van hem is dus ook bekend... De tune van zomergasten, Existence. Dat is de titel van het nummer dat we best wel Wesseltoft speelde. Nou, dan nog even een uh, andere televisietip dat betreft dan de zaterdagavond. Uitgebreid aandacht op Nederland, drie voor Amy Winehouse. Om tien minuten over negen is er een documentaire over haar... over de zangeres onder de titel The Final Goodbye. En aansluitend daarop, dat is dan tien over tien... een optreden van Amy Winehouse in de Shepard's Bush Empire in Londen. Amy Winehouse. Winehouse van twee jaar geleden. Toen werd er een cd uitgebracht uh, die een hommage was aan Quincy Jones. En Amy's Winehouse bedragen was dan It's My Party. Ooit een hit van Leslie Gore. En Leslie Gore die maakte in de jaren 60 die leiding van uh, Quincy Jones. Meer over Amy Winehouse. Dus vanaf uh, tien minuten of negen op de zaterdagavond op Nederland 3. Ja, en dan had ik het al over uh, zomergasten zondagavond. Dan zit ik alleen met een dilemma. Maar gelukkig is er uitzending geweest in de videorecorder. Want uh, op België draait een hele leuke film, namelijk interessante film. The Last Walls, het afscheidsoptreden van de band. When I get over this mountain, you know where I want to go. Straight down the Mississippi River to the Gulf of Mexico. If there's anything that she could do Say hey. And she told. Same. See you again, up on Cripple Creek, she sends me if I of a leaf. she defends me, I don't have to speak, she defends me. Van de vracht op het Belgische canvas. De documentaire van Martin Scorsese over de bands, The last walls en dat tegenover zomergasten. <laughs> nou ja, zoek het maar uit. In ieder geval twee bijzondere programma's tegelijkertijd die worden uitgezonden. Dit was het dan weer. De Nacht in Dans bij de Vader op Radio 1. Zo dadelijk het Radio 1-journaal met Marcel Oosten. En dat duurt tot tien uur en dan het begin weer van een dag. Radio 1 Sport Zomer Radio. Mijn naam is Gil Koenis. Ik zou zeggen een uh, mooie dag verder. De technische verzorging deze nacht was van uh, Joop Scholten. En wij spreken elkaar volgende week weer. Vanaf twee uur voor een nieuwe aflevering van de nacht. Denk anders de groeten. Hoi.